1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Minister Blok prijst het akkoord over de woningmarkt. Woonkoepel Edes is voorzichtig. Groningen is vorig jaar ontsnapt aan een treinramp. En Haase en Zeiseling hebben het moeilijk op het tennistoernooi in Rotterdam. Er zijn zonnige perioden, het blijft droog vanmiddag. Het is iets boven nul en morgen komt er dan vanuit het westen dooi. En dat brengt sneeuw en mogelijk ijzel met zich mee. Middagtemperatuur morgen iets boven nul ook. Na morgen overdag een graad of vijf. Maar er blijft wel kans op nachtvorst. De huurmarkt en de woningmarkt worden vlot getrokken dankzij het akkoord... dat het kabinet heeft gesloten met drie oppositiepartijen. Dat zei tenminste minister Blok van Wonen bij de presentatie van dat akkoord kosten per jaar 200 miljoen meer dan waar Blok op had gerekend... in het regeerakkoord. Vanuit Den Haag, politiek verslaggever Hans Andringa. Geen 6,5 huurverhoging, bovenop de inflatie, maar 4 Iets soepele regels voor het aflossen van een hypotheek. Extra geld voor het isoleren van woningen... en meer geld voor starters op de woningmarkt. Het zijn enkele van de maatregelen waar het kabinet... en de drie oppositiepartijen een akkoord over hebben gesloten. Minister Blok van Wonen was opgelucht dat hij dit akkoord heeft kunnen bereiken. Maar ook D66, de ChristenUnie en de SGP... die het kabinet samen in de Eerste Kamer aan de meerderheid moeten helpen... vonden dat ze zeer goede redenen hebben om mee te werken aan dit akkoord... zeiden Alexander Pechtold, Arie Slob en Kees van der Staaij. Dit woonakkoord biedt wat ons betreft een perspectief voor huurders en kopers... voor starters en doorstromers, voor bouwers en corporaties... Het geeft mensen zekerheid voor langere termijn. Het stimuleert ook de bouwsector en het creëert banen. Na tien jaar van onzekerheid op de woningmarkt kan dit de rust dichterbij brengen. De reden dat we meegewerkt hebben aan een akkoord over wonen is niet gelegen in het feit dat wij zagen dat het kabinet in de problemen kwam en de coalitie en dachten van zullen ze eens even gaan helpen. Nee, ik heb steeds, al was ik met ze aan het onderhandelen, over hen heen gekeken. En ik heb die woningmarkt gezien. Een woningmarkt die al jarenlang behoorlijk in de problemen zit. Een woningmarkt waar geen doorstroming is. Een woningmarkt en een bouwsector waar maandelijks zo'n 9000 banen verloren gaan. Gaat in een heel hard tempo. Daar moest iets gebeuren. U ziet hier partijen aan tafel zitten. Die op sommige onderwerpen een lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar u mag van alle partijen in deze tijd verwachten... dat ze wel hun verantwoordelijk nemen, verantwoordelijkheid nemen om een politieke impasse te voorkomen. En als er één terrein is wat zich daarvoor leent... dan is het wel het terrein van de woningmarkt. Tevredenheid bij het kabinet. Tevredenheid bij VVD en Partij van de Arbeid. En de eerder genoemde drie oppositiepartijen. Maar dat ligt anders bij de PVV en de Socialistische Partij. Zij zijn niet te spreken over het akkoord. Het CDA, waar Blok tot afgelopen maandag mee sprak om tot een overeenstemming te komen, heeft dan niet gereageerd. Elke Brinkman, de CDA-voorzitter in de Eerste Kamer, heeft al wel positief gereageerd. En die is van Bouwen Nederland dan weer. En hoe zit het eigenlijk met die met verdere reacties? Nou, bijvoorbeeld woningcorporatiekoepel Edes. Um, voorzitter Kalon van uh, Edes is ja, iets tevredener met het nieuwe akkoord dan met de oorspronkelijke plannen. Aan de huurkant hadden ze extreme huurverhogingen en een extreme verhuurdersheffing. Nou, ze hebben die huurverhogingen iets verlicht, dat is goed. Die verhuurdersheffing iets verlaagd, maar te weinig. Dus de investeringscapaciteit van corporaties, die daalt. Ja, en als jij wilt dat er huizen worden gebouwd, dan moet er wel geld zijn om te investeren. Ja, maar is er dan nu helemaal geen geld meer om te investeren dan? Er is nauwelijks geld om te investeren... omdat we jarenlang inflatie volgend huurbeleid hebben gehad. En de kosten zijn meer gestegen. De loonkosten, de bouwkosten, financieringskosten. Het akkoord hiervoor was volgens jullie dramatisch, heel erg slecht. Nu is er toch wat aangeschaafd. Is het dan uh, in ieder geval een stukje beter geworden? Ja, het vorige akkoord was heel erg slecht. En dit is slecht. Dus in die zin is het beter geworden. Maar het is nog niet goed. Eh, bijvoorbeeld wat wel goed is... is dat ze dat maximum van die 4,5% WOZ hebben ze weggedaan... Over twee jaar willen ze naar een huursombenadering. Dat is een ander systeem waarbij je niet meer naar het inkomen kijkt... maar naar de waarde van het huis. Dat is beter. Maar nog beter zou zijn dat je dat nu direct in zou voeren. Dus helemaal niks, geen gluurverhoging, zoals wij dat noemen. Gewoon huursombenadering nu invoeren. Als u nu naar uw eigen corporatie kijkt, uh, ontstaan er direct problemen... Uh, als dit allemaal dus nu uh, doorgaat, bijvoorbeeld met de verhuurdersheffing. Ik denk het wel. Wij hebben, als hebben we 60 corporaties doorgerekend op basis van de vorige voorstellen... Toen bleek dat heel veel corporaties in problemen komen, liquiditeitsproblemen. En die kunnen dus niet meer investeren, dus die draaien hun investeringen terug. De verwachting was bij het vorige akkoord dat de investering van 11 miljard op jaarbasis naar 4 miljard zou gaan. Nou, we rekenen op basis van dit akkoord al die corporaties opnieuw door. En ik denk niet dat dat veel verbetert. Maar dat het niet veel verbetert. Wat zijn daar dan dus de conclusies van? De consequenties zijn dat verschillende corporaties in probleem zullen komen. en niet anders kunnen dan hun investeringen heel zwaar terugdraaien. om nog een rente en aflossing te betalen. Dus minder huizen gaan bouwen. Ja, of zelfs failliet gaan? Dat zou ook kunnen, maar als ze failliet gaan. dan moeten ze worden geholpen door collega's. die moeten dan een heffing betalen. Een niet zo gelukkige voorzitter Kalon van woningcorporatie Koepel Edes. De stad Groningen is vorig jaar ontsnapt aan een treinramp. In een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport... staat dat een trein met gevaarlijke stoffen op 6 maart 2012... op een verkeerd spoor terechtkwam. De fout kon gebeuren doordat de verkeersleiders in hun systeem... twee wissels door elkaar haalden. En de machinist kon door hard remmen voorkomen... dat de trein botste tegen andere treinen. Dat incident gebeurde bij station Europa Park in Groningen... dat toen nog in aanbouw was. De inspectie concludeert dat ProRail zich niet aan de veiligheidsregels hield. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. Paus Benedictus is voor het eerst weer in de openbaarheid verschenen, na zijn bekendmaking dat hij gaat aftreden. Eergisteren zorgde hij voor die enorme verrassing toen hij zei dat hij zijn functie zal neerleggen vanwege zijn zwakke gezondheid. De correspondent Rob Soutberg over de gelegenheid waar de paus verscheen. Ja, het was eigenlijk kan je zeggen niets bijzonders. Het was de wekelijkse audiëntie zoals die wekelijks in Rome wordt gehouden in de ontvangstaal van het Vaticaan. Maar, zoals je natuurlijk zegt, dat was heel bijzonder. Want het was het eerste publieke optreden na de aankondiging van het aftreden wat we maandag hoorden. Er waren duizenden, en nog eens duizenden gelovigen, dus naar die ontvangsthal getrokken vanmorgen. En er was een lang applaus toen de paus ging spreken. Ja, de fratele, de sorelle, kom eens op deciso... o decido di rinunciare al ministero che il signore mi ha affidato il 19 aprile 2005 ho fatto questo in piena libertà per il bene della chiesa Ja en het applaus Jan wat je hoort dat hebben we ingekort voor de uitzending het duurde echt heel lang de paus zegt zoals je weet heb ik besloten zoals jullie weten geloof ik, heb ik besloten om af te treden voor het welzijn van de kerk een beslissing die ik in alle vrijheid heb genomen Staan de mensen in de rij? Is het druk bij het Vaticaan? Ja, ik was er vanmorgen vroeg al. Uh, het was kwart voor negen in de ochtend. En toen stonden er al hele lange rijen van mensen die naar binnen wilden. Je moet erbij bedenken, het Pietersplein is echt uh, veranderd in twee dagen tijd... in een zenuwcentrum van tientallen cameraploegen, gelovigen... die uit de hele wereld naar Rome op dit moment toetrekken. Het is natuurlijk het begin van een reeks uh, van gebeurtenissen... die uiteindelijk zullen leiden tot de herverkiezing van de nieuwe paus volgende maand... Ik zeg er meteen bij, beslis snel als je ook naar Rome wil komen. Want de prijzen voor hotelkamers die zijn al in tweede tijd exorbitant gestegen. En de paus, blijft hij uh, zich uh, laten zien, om het zo te zeggen? Ja, we zullen hem nog een paar keer zien deze maand. Uh, vanmiddag uh, zelfs nog een keer tijdens de viering van AS Woensdag. Morgen is er ook een ontvangst. En de aller allerlaatste keer zal het eindelijk zijn op 27 februari. Ook dan is er een audiëntie. Uh, waarbij we de pauze zullen zien en iedereen verwacht... dat daarna, na die 27e, Jozef Ratzinger voorgoed voor de camera's zal verdwijnen. Rob Zoutberg, en die had het over ja, de dus aankomende uh, nieuwe verkiezing van een nieuwe pauze. Dat conclaaf, waarin die kardinalen een nieuwe pauze kiezen... dat begint in de week na 15 maart. De neuroloog die vorige week bij het Amphia ziekenhuis in Breda op non-actief werd gesteld, blijkt ook te zijn geschorst bij een andere zorginstelling. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg stelde de neuroloog in Breda foute diagnoses en hij behandelde zijn patiënten verkeerd. De neuroloog werkte ook bij de rugpoli in Tilburg en Delden. Daar werd hij meteen geschorst nadat de inspectie de instelling had geïnformeerd over zijn slechte functioneren. En na onderzoek concludeert de rugpoli dat hij daar geen foute diagnoses of uh, verkeerde behandelingen heeft gedaan. Amsterdam gaat de termen allochtoon en autochtoon niet langer gebruiken. Dat heeft het college burgemeester van burgemeester en wethouders van de stad besloten... na een voorstel van de PvdA. Volgens die partij versterken de termen de tegenstellingen... tussen de twee groepen in de stad. GroenLinks-wethouder André van Es zegt dat er voortaan wordt gesproken... over Marokkaanse Amsterdammers of Turkse Amsterdammers. En die nieuwe eh, termen zijn naar Amerikaans voorbeeld... waar onder andere wordt gesproken over African-American. Ook in Amsterdam, het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt een rond entreegebouw met heel veel glas. Het ontwerp is van een Japans architectenbureau, dat is vandaag onthuld. Dat ontwerp, het entreegebouw, ligt aan het Museumplein. Net als de ingang van het vernieuwde Stedelijk Museum en de ingang van het nog gesloten Rijksmuseum. En uiteindelijk hebben alle drie die musea hun entree dus straks aan dezelfde kant. En de treinproblemen in het gooi zullen de komende uh, momenten af gaan nemen. Tussen Amersfoort en Amsterdam reden de hele ochtend geen treinen... omdat er bij station naar de bussen bij werkzaamheden een kabel was geraakt. Dat treinverkeer, dat wordt vanaf nu zo'n beetje weer op gang gebracht, zegt ProRail. Sport. Het APN amro -tennis Toernooi in Rotterdam. De Nederlanders Robin Haas en Igor Seisling zijn in actie gekomen. Het is de eerste ronde van het dubbelspel. En dat was eigenlijk voor het eerst sinds de succesvolle Australian Open. Want daar kwamen zij, Seisling en Haas, uh, verrassend in de finale terecht. Marcella uh, Mesker, hoe is het in Rotterdam met uh, het duo gegaan? Nou, niet zo goed, want uh, ja ze moesten tegen een ander Nederlands duo... Timo de Bakker, die het gisteren zo goed deed en van Mikael Juschnie won. En uh, Jesse Houtagaloen, die hier in de single in het kwalificatietoernooi verloor. Nou, twee wildcard-teams, Hazen Zeisling tegen de Bakker Galoon, uh, En de Bakker en Galoon wonnen dat in een uh, zogenaamde match-tiebreak. Dat wil zeggen, de eerste set ging naar Hazen Zeisling... de tweede naar de Bakker en Houtagaloen. En dan wordt er een uh, ja, soort super-tiebreak gespeeld tot tien punten. En ja, die ging dat is natuurlijk ook een beetje... Een loterij. Die ging naar de Bakker en Huta uh, Galoen. Dus toch wel uh, verrassend. En zo zie je. Maar ja, het ene moment sta je in de finale van de Australian Open. En het andere moment verlies je dan uh, in de eerste ronde van het dubbeltoernooi in Rotterdam. Ja, wat voor conclusies moet je daar dan uit trekken? Nou, niet al te veel. Um, dubbelen is natuurlijk een hele andere specialiteit dan het uh, enkelspel. In dubbel, um, ja, zegt een dubbelranglijst ook niet zoveel. Je hebt dubbelspecialisten, je hebt uh, een ranglijst. Um, maar ja, als Federer gaat dubbelen, ja, dan, dan, dan weet je dat hij zo in de finale staat. Dus niet altijd doen veel singelaars mee in het dubbelspel. Dus het is uh, een beetje een gokvorm van de dag. En uh, nou ja, in dit geval vier Nederlanders is natuurlijk ook een beetje bizar, want ze kennen elkaar goed... En dan krijg je zo'n matchtie breken kant alle kanten op. En uh, ja, nou ja, de bakker en Huta Galoon vandaag uh, sterker. Oké, okay. Federer, wanneer komt hij nou? Ja, vanavond zijn eerste ronde, half acht... Altijd al van tevoren zo gepland. En uh, nou ja, zijn loting is, is vriendelijk uh, dit jaar. Hij heeft een uh, Sloveense tegenstander in de eerste ronde. Een zekere Grega Zemlia. Ik heb hem overigens nog nooit zien spelen. Hij is sinds eind vorig jaar uh, opgeklommen in de top 100. Staat nu 64. Ook niet een heel jonkie. Hij is 26 jaar. Uh, niet heel veel ervaring. Dus ja, je mag stellen. Federer uiteraard uh, favoriet. Maar leuk dat we hem uh, nu voor het eerst gaan zien. Want uh, hij is hier natuurlijk al een aantal dagen. Vanaf zaterdag. Hij heeft heel veel promotie uh, gemaakt voor het uh, toernooi. En uh, ik ben wel benieuwd hoe hij speelt. Want uh, ja, voorafgaand aan dit toernooi heeft hij twee weken geen racket aangeraakt. Hij heeft wel fysiek getraind, conditietraining. Dat heeft hij uiteraard bijgehouden. Maar tijd besteed aan zijn familie, rust genomen. Zijn lichaam een beetje tot rust laten komen. Maar ja, dan moet je toch weer in dat wedstrijdritme zien te komen. Dus ik verwacht nog geen uh, super sterke veder Maar het is natuurlijk een ronde voor hem ideaal... om zich uh, rustig in het toernooi te komen. En ja... Als hij dan wint, hopelijk de volgende ronde uh, een mooie wedstrijd spelen tegen Timo de Bakker. En dat is natuurlijk hier voor de toeschouwers uh, fantastisch. Want de toeschouwers, ja, alle ogen zijn gericht op dat uh, toeschouwersaantal. Uh, uh, uh, bezoekersrecord was, werd er vorig jaar geboekt en uh, dat wordt toch dit jaar weer verwacht. Marcella Mesker, dankjewel. Het is uh, 13-14 over geworden. We gaan naar Jolande van der Velde, want die heeft verkeersinformatie. Met nog één file op de aanziendering Amsterdam-Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Oostorp en Rij 4 kilometer. Dankjewel. Woonkoepel Edes is niet echt gelukkig met het akkoord van Blok. Het lost niet alle problemen op, zegt Edes. En de makelaars en Bouwend Nederland zijn positiever over het akkoord. De stad Groningen is vorig jaar ontsnapt aan een ramp... met een trein vol gevaarlijke stoffen. En Amsterdam zal de termen allochtoon en autochtoon niet langer gebruiken. <middels> Dat was weer het uitgebreide NOS journaal. Zometeen, Gielen en de plag weer met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Guilaine Plag. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. Haal je diploma, dat is toch het advies van alle ouders aan hun kroost. Maar hoe belangrijk is dat papiertje eigenlijk? Verslaggever Ingrid Koning was bij een debat over die vraag. Zometeen horen we een verslag. In de week van Valentijnsdag duikt verslaggever Anne van der Veen in de datingmarkt. Ze sprak met hoogleraar Roos Vonk. En volgens haar is internetdating geen garantie voor succes. Als het echt werkte, dan waren er natuurlijk niet 10.000 mensen aan het internet deden. Want dan hadden al die mensen allang iemand gevonden. Hè? Dat is goed om te bedenken. Goed, zometeen meer. Na half twee natuurlijk Stand.nl. HET akkoord is er. De plannen voor de woningmarkt liggen op tafel. En de vraag is natuurlijk, zorgt dit ervoor dat de woningmarkt uit het slop komt? We zijn benieuwd naar uw mening straks. Op de stelling, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen via onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars gebruik Hexen. Je standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Gisteravond vond in de Rode Hoed in Amsterdam een debat plaats over het nut van een diploma. Heb je nou wel of niet een diploma nodig voor je carrière? Arjen Lubach, ooit begonnen met drie verschillende studies, is nu schrijver, cabaretier en winnaar van de quiz Slimste mens van de wereld. Betekent dat dat zo'n papiertje dan overbodig is? Verslaghefster Inget Koning was bij het debat en Arie Boomsma praatte de boel aan elkaar. Zo, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Boven zitten ook veel mensen. Jur is trouwens mijn collega. Wij lopen samen rond met die microfoons. Dus wij kunnen allemaal mensen vragen hoi. hoi. Om te reageren. Maar we hebben ook twee prominenten uitgenodigd. Ik begin met Doekle Terpstra. Doekle Terpstra. Ja. Arjen Lubach. Ja. Nee, weet je, ik, ik, er is nog nooit naar mijn diploma gevraagd, weet je. Echt nog nooit. Ja, bij nou mij echt. Wel, ja, maar ik heb bij elke baan mijn diploma moeten overleggen, dus dat is ja, ja. Dan had je je beter moeten presenteren, weet je. <lacht> um, maar <lacht> echt, ik heb nog nooit mijn diploma hoeven laten zien. Ik heb, serious, ik heb een studieschuld van weet ik 20.000 euro puur aan wodka en jointjes, weet je wel. <lacht> Terwijl de discussie op de achtergrond verder gaat, heb ik Simone van Saarloos even uit het panel getrokken. Zij heeft literatuurwetenschap en filosofie gestudeerd... Inmiddels afgerond, hebben je ouders het dan nou ook heel erg gestimuleerd dat je ging studeren? Dat viel mee. Uh, wel mee. Welkom, mijn beide ouders hebben allebei een universitaire opleiding. Dus het was bij ons wel vanzelfsprekend. Maar ik heb niet het idee gehad dat ik iets moest. En wordt er nu heel vaak gevraagd naar je diploma als je werkt of als je iets een opdracht krijgt? Nee. Ik heb nog nooit iemand gehad die vroeg wat heb je gestudeerd. En ik heb zelfs, ik word overal aangeduid als filosoof of literatuurwetenschapper. Maar ik heb dus alleen mijn bachelor's gehaald. En ik spreek dat dan nooit echt tegen. Omdat ik me dan ook weer een beetje schaam zou van ja maar ik ben geen filosoof. Eigenlijk ben ik niks. En dan denk ik nou ja. Als het dan maar circuleert in de wereld, dan is het blijkbaar zo. Ja. Ik, ken heel veel, ik heb heel veel mensen om me heen gezien in Leiden en in Delft... die uh, maar wat gingen studeren omdat ze eigenlijk niet aan het studeren toe waren. Dus ze hebben één jaar, twee jaar, eerst rechten, psychologie, filosofie... en daarna zijn ze gaan werken. En op latere leeftijd zijn ze, wisten ze dan wel wat ze wilden. En eigenlijk vind ik het... Ik denk dat we af moeten van het idee dat als jij uh, van het VWO afkomt... of van het HAVO, dat je dan maar meteen moet gaan studeren. Soms moet je gewoon even wat opgroeien. Een ander panelit is Dr. Terpstra, voorzitter van de hogeschool in Holland. Hoe belangrijk is het Nederlands diploma als je het afzet tegen diplomas in het buitenland? Is die dan veel waard? Het Nederlandse diploma? Ja, ik denk dat je zonder enige twijfel kunt zeggen dat het Nederlandse diploma, vooral het diploma vanuit het hoger onderwijs... dus vanuit een hogeschool of een universiteit... mondiaal in de wereld gewoon heel verwaard is, heel betekenisvol is. Iedere keer opnieuw blijkt uit onderzoeken... dat het Nederlandse onderwijs gewoon echt heel goed scoort... ten opzichte van andere landen. Wij mogen eigenlijk veel trotser zijn op de kwaliteit van ons onderwijs... dat we zelf denken en veronderstellen. Wij denken nog wel eens een keer... Ja, weet je, wat uit Nederland komt, dat kan gewoon niet goed zijn. En we hebben de afgelopen jaren heel veel kritiek gehad op de kwaliteit van het onderwijs. En toch doet dat geen recht aan wat er bij hogescholen, ook bij hogescholen in Holland bijvoorbeeld gebeurt. Andere reacties. Mensen... pijn. Ja. en dan hier, uh, hier. Ik denk dat er vaak gekozen wordt uit uh, statusoverweging, want ik heb rechten gestudeerd. Dus er zaten heel veel mensen die er echt helemaal geen verstand van hebben. En uh, die hebben helemaal geen zin in om rechten te gaan studeren. Microfoon, oh, dan... microfoon alsjeblieft. Sorry. Wat ik heel erg voor ben, en ik ben het wel met jou eens... en ook met jouw opmerking eens... Er, we hebben ook een oerwoud aan opleidingen... en ik vind dat we eigenlijk daar ook in moeten kappen. Maar ik denk dat heel veel jonge mensen heel veel jonge mensen, jullie, en dat was ook bij mezelf... ook wel een gevoel hebben van waar wil ik naartoe? Wil ik een technische opleiding doen? Wil ik een sociale opleiding doen? Wil ik een zorgopleiding doen? Dus waarom kiezen we niet voor veel bredere bachelorprogramma's? Zodat je later een keuze kunt maken van wat je echt wilt. Dus ik ben eigenlijk voor de verbreding van opleidingen... zodat je beter je kunt oriënteren binnen je bachelor wat je uiteindelijk wilt gaan doen. Oké, okay, nu komt even die fragmentatiebom waar ik het aan het begin van de avond over had, Want er zijn zoveel handen en we willen even iedereen laten horen. Even het rijtje af. Kort, kort, kort, alsjeblieft. En ook heb ik Arjen Lubach, schrijver. En de slimste mens van de wereld 2012. Dat, is hij, dat was hij geworden bij een televisieprogramma, toch? Ja, ja en ik neem het natuurlijk heel serieus. Want dat is zeer objectief en wetenschappelijk vastgesteld. Wat zou je nou willen zeggen tegen andere jongeren die naast hun studie al een succesvol bedrijf hebben... of een succesvol beroep? Zou je dan nou zeggen, nou, ga voor die baan of ga voor dat papiertje? Nee, gewoon stoppen meteen. ja. Nee, echt. Dat, dat, ik, zodra er enige aanleiding is om te denken dat, dat je het zelf kan en dat je ook de, daardoor niks mist. Dus nogmaals, ik zou me niet laten opereren door een cardioloog zonder diploma. Dat, gaat, dat is echt heel duidelijk. En ik wil ook dat een rechter weet hoe de, de, de, hoe de, hoe de wet in elkaar zit. Maar al het andere, joh. Dat, mijn broertje die is die softwarearchitect en die krijgt de beste baan om, aangeboden omdat hij zo slim is. Maar die, niemand weet dat hij zijn studie niet heeft afgemaakt. Die heeft in Delft gestudeerd en heeft in Canada gezeten, maar die was net als ik, die was veel ongeduldig. Maar niemand, is nooit iemand die het aan hem vraagt. Als ze zien wat hij kan en dan is hij, dan is hij ja. binnen. Arjen Lubach, Doekle Terpstra. Het debat is voorbij en naast me staat Doekle Terpstra. Wat is nu uw conclusie van dit debat? Uh, ik vond het verrassend scherp. Met hele uh, uh, gedurfde opvattingen. Uh, maar tegelijkertijd zat er ook wel, met name bij de wetenschappelijke studenten, uh, de academische studenten, een ja, mate van wat ik maar noem, uh, bijna vrijblijvendheid in opgesloten van alles en iedereen moet de verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van een student. Maar tegelijkertijd uh, vindt de student niet dat hij ook zelf een verantwoordelijkheid heeft te dragen voor het feit dat hij die studie voelt. Want hij, is, hij of zij is natuurlijk, hoe je het wet of keert, zeer bevoorrecht. En tot slot uw eigen conclusie, moeten mensen nu wel of niet gaan studeren? Ja, maar natuurlijk. Als je de kans krijgt om een diploma te halen op welk niveau dan ook, doe dat. Want je bent bevoorrecht omdat je kennis kunt vermeerderen voor jezelf. En daarmee ook betekenisvol kunt zijn in de samenleving. Uh, dus daar bestaat wat mij betreft geen enkel twijfel over. Wij hebben uh, een land waarin we bevoorrecht zijn met zo'n kwalitatief hoogstaand stelsel van onderwijs. Uh, en die kansen mogen we niet onbenut laten. Verslaggever Ingrid Koning overigens zelf wel in het bezit van een diploma in de Rooie Hoed gisteravond. Let's Stick Together van Brian Ferry. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Morgen is het Valentijnsdag. Maar voor veel internetdaters is het dat eigenlijk wel elke dag. Miljoenen Nederlanders staan ingeschreven op een datingsite. Zo heeft de helft van de hoogopgeleide singles zich wel eens aangemeld op zo'n site. Verslaggever Anne van der Veen ging eens kijken bij een website voor speciaal hogeropgeleiden. Ik ben een leuke, vriendelijke en openhartige man. Ik ben een weduwnaar en het alleen zijn zat en zoek een aanvulling in mijn leven. Ik ben sportief, sociaal, trouw en ik ben monogaan. Uh, van durft u het aan? Nou, mijn, ja, mijn naam is Jasper Jan de Koning. Ik ben medeoprichter van e-matching. Heb ik samen met mijn broer in 1998 alweer opgericht, mijn broer Thomas. En er zijn in Nederland zo'n beetje 300 dating sites. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik eigenlijk maar 10 serieus neem. En want eigenlijk kan iedereen op een zolderkamer een datingsite starten. Dat is niet zo moeilijk. Maar het moeilijk is natuurlijk om te zorgen dat je elke dag voldoende mensen hebt. En dat de kwaliteit ook hoog is. We hebben per dag zo'n 200 inschrijvingen. En elke inschrijving wordt door ons ook gecontroleerd. Ik ben een ontzettend leuke vrouw. Ik heb gevoel voor humor. En uh, ik ben op zoek naar een leuke date. Dat zegt eigenlijk niks. Dus uh, om nou te zorgen dat, dat mensen leuke profielen te krijgen te zien op de site keuren we zo'n profiel af en sturen daar ook even een mailtje over... Van, wil je kans maken op een leuke reactie? Stel je dan even goed voor in zo'n profiel. Nu is het voor hoger opgeleide Wordt men ook geacht een beetje intelligente dingen te zeggen... Nee, nee. Ik, ik, ik, tenminste, mijn idee is het niet dat, dat hoger opgeleid ook betekent dat je met woorden meteen heel goed jezelf kunt uitdrukken. Er zijn ook mensen die dat niet zo goed kunnen. Dus daar letten we niet. We letten wel op taalgebruik. Kijk, als mensen echt heel veel taalfouten gaan maken, dan gaan wij we wel even aan de bel trekken van, van ben je wel hoger opgeleid. Als het echt werkte, dan waren er natuurlijk niet 10.000 mensen aan Het internet date, want dan hadden al die mensen al lang iemand gevonden. Hè? Dat is goed om te bedenken. Ik ben Roos Vonk. Ik ben hoogleraar sociale psychologie. En ik heb net een boek geschreven dat heet Liefde, Lust en Ellende. Een Amerikaanse collega van mij, sociaal psycholoog, die heeft berekend dat mensen 6 à 7 uur achter de computer bezig zijn voordat ze überhaupt uh, koffie drinken met een gegadigde. En nou ja, zoals alle internetdaters weten, 9 van de 10 keer. Um, zie je iemand al bijvoorbeeld uit zijn auto stappen of aankomen lopen... en denk je, ik hoop niet dat dit het is. Het is allemaal verloren tijd. Momenteel wordt er nog heel traditioneel gezocht. Traditioneler dan ik zou willen. Mannen die een langere vrouw benaderen, gebeurt bijna niet. Als ze we het wel doen, wordt er heel positief op gereageerd. Dus wij zeggen eigenlijk ook tegen mensen die wat minder succesvol zijn... doe nou eens tegenovergestelde. En verras die ander... Die hbo-man die de academische vrouw benadert, die man die durft dat misschien niet. Want die denkt, ja, zij heeft misschien een betere carrière of ze, of ze is slimmer. En uh, ja, je kunt ook denken van, goh, dat is wel interessant, dat is leuk. Ja, dat is een probleem. Op de, op de relatiemarkt is er een probleem voor hoogopgeleide vrouwen. Want vrouwen, uh, vrouwen willen graag een man die even hoogopgeleid en even intelligent is als zijzelf. Maar mannen die hoogopgeleid zijn, die hebben een hoge waarde op de relatiemarkt... en die kunnen makkelijk een vrouw krijgen die tien of vijftien jaar jonger is. Dus dat betekent als hoogopgeleide vrouw, in je dertiger of veertiger of vijftiger zoals ik... Um, die, um, die kunnen niet iets krijgen met een even hoogopgeleide man van hun eigen leeftijd... He, dus die zouden dan iets moeten beginnen met een man van tien of twintig jaar ouder. Nou, ik, ik zou dat zelf dus niet doen. Want dan denk ik, ja, uh, vrouwen worden toch al tien jaar ouder dan mannen uiteindelijk. Dus stel dat ik iets begin met een man van tien jaar ouder... dan zit ik de laatste twintig jaar van mijn leven nog alleen. Lastig. Ik vind zelf dat, ik vind zelf dat er heel veel leuke vrouwen zijn van mijn leeftijd. He, dus het, ik denk ook wel eens, van, het was beter geweest als hij lesbisch was geweest. Want dan heb je veel meer aanbod. Nooit te laat om te veranderen, zou ik zeggen. Maar goed, morgen hoort u dat niet elke single ook zit te wachten op een relatie. Zelfs niet op Valentijnsdag. Zometeen stand.nl over het nieuwe woningakkoord. Maar eerst natuurlijk het laatste nieuws van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Makelaars reageert positief op het politieke akkoord over de woningmarkt. Volgens de NVM brengt het akkoord meer rust op de woningmarkt en kan het een start zijn om de doorstroming te bevorderen. Ook de bouw reageert positief. Het akkoord schept duidelijkheid en stimuleert de bouw, zegt voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland. Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt een rond entreegebouw met veel glas. Het ontwerp van een Japans architectenbureau is vandaag onthuld. Het entreegebouw ligt aan het Museumplein, net als de ingang van het vernieuwde Stedelijk... en de nieuwe ingang van het nog gesloten Rijksmuseum. En uiteindelijk hebben alle drie de musea hun entree dus straks aan dezelfde kant. En het treinverkeer in het gooi komt weer langzaam op gang. De hele ochtend was er geen treinverkeer mogelijk bij station naar de Bussum, nadat een graafmachine bij station een kabel kapot had getrokken en daardoor reed, deed een overweg het niet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plach. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Er is een akkoord over de woningmarkt. D66, ChristenUnie en SGP zijn er samen met het kabinet uitgekomen. In het akkoord staat onder andere dat de huren minder hard stijgen dan gepland... en dat het mogelijk wordt om de helft van de hypotheek af te lossen in plaats van helemaal. Minister Blok van Wonen is erg tevreden over de gepresenteerde plannen. Een akkoord waarvan wij gezamenlijk overtuigd zijn dat het de impuls is die Nederland nu nodig heeft... Zullen deze plannen ook gaan zorgen voor een nieuwe impuls in die woningmarkt? Of pakt dat akkoord het probleem op de woningmarkt niet aan? Daarover ga ik praten met Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Brouwne, welkom. Ja, goedemiddag. Om te beginnen twee keuzes voor u, die u kunt beantwoorden met alleen maar ja of nee. Scheefwoners worden nu hard genoeg aangepakt. Ja of nee? Ja. Dit akkoord is het best haalbare akkoord? Ja. En we doen er nog eentje. De bouw komt dit door dit akkoord inderdaad weer op gang. Ja. Kijk, drie ja's. Thuis kunt u meepraten in stand.nl over de stelling. Dus uh, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En met Twitteren gebruikt dan hekje standpunt. Ja, Brouwne, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het er wel mee eens, ja. ja waarom denkt u dat? Nou, laat duidelijk zijn dat ik denk dat de woningmarkt er bovenop komt... in eerste plaats vanwege economie en het herstel dat er aan zit te komen, hopelijk. Maar dat heeft deze... dan niks direct met het akkoord te maken? Nee, nee dus kijk, ik kan niet zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Maar dan zouden bepaalde zaken moeten veranderen in de woningmarkt. Dat is mijn overtuiging. En ik denk dat dit wel een akkoord is dat in ieder geval zorgt voor, voor die verandering. En dan straks gecombineerd met een herstellende economie... zal de woningmarkt er ook er bovenop komen. Er zijn natuurlijk heel veel partijen bij die woningmarkt betrokken. Daardoor is volgens mij ook lange tijd onzeker. Geweest. Wie, uh, denkt u, heeft er met dit akkoord nu het meeste baat bij? Ik denk dat op de korte termijn het vooral de koopstarters zijn... die eh, het meest vrolijk wakker zijn geworden met dit bericht vanochtend. Want die zullen op de korte termijn eh, merken dat ze meer kunnen lenen... dan ze dachten tot twee weken geleden. En er zit ook in deze eh, akkoorden zit ook een starterslening die wat ruimer is. Dus zij zijn heel belangrijk voor de woningmarkt in een algemene zin. En zij hebben op korte termijn de grootste voordelen. Ja, want die startersleningen, dat was eerst 20 miljoen. Wat er voor beschikbaar was en dat wordt nu 50 miljoen. Maar zet dat heel veel meer zoden aan de dijk? Ja, het is een impuls. Ik denk wat we zien eigenlijk in dit akkoord... het is op hoofdlijnen een sterke overeenkomst... met wat in het regeerakkoord stond. Maar er zijn een aantal hele scherpe kantjes afgeveild... En van 20 naar 50 miljoen. Het is voor de meeste mensen en luisteraars waarschijnlijk een hoop geld. Alleen ja, voor de woningmarkt als geheel niet. Hè. Dus het zal misschien 10.000 mensen helpen in zo'n zo lening, zo'n faciliteit. En per jaar worden er nog altijd meer dan 100.000 woningen verkocht. Dus het geld zal ook al snel opraken. Maar het zal een aantal mensen op korte termijn wel weer helpen om, om in beweging te komen. En vooral die starters zijn heel belangrijk voor de debloeding van de woningmarkt als geheel. Ja, want als zij eenmaal gaan kopen, dan komt alles een beetje in beweging. Heel veel mensen die naar nou het middensegment hun woning zouden willen verkopen, omdat ze een, een betere plek uh, hebben gevonden die bij hen past. Uh, ja, die zullen dan toch uiteindelijk moeten verkopen, vaak aan de een, aan een starter bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou staat in het akkoord ook dat mensen naast de hypotheek voor de woning een tweede lening uh, mogen afsluiten. Wat is het nut daarvan? Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de zin ook drie keer moeten lezen. Het, het is niet de meeste, meest toegankelijke manier om het op te schrijven, maar zoals ik het begrijp uit de stukken. Dat eh, is wat u zelf zei in de inleiding. Het grote verschil hier zit hem in dat we eh, tot een week geleden afspraken hadden gemaakt in een geakkoord waarbij starters, die net besproken waren, vanaf 1 januari wel konden maar en hypotheekrenteaftrek zouden krijgen, maar alles volledig moesten aflossen. En uh, die tweede lening is eigenlijk een constructie... waarbij we zeggen, nou, met de fiscus blijven we die afspraken houden. Alleen bij de bank, waar je daadwerkelijk de lening gaat nemen... mag je tot de helft van het bedrag dat je nodig hebt... mag je nog altijd, laat ik zeggen, aflossingsvrij lenen. En dat was tot een week geleden niet bespreekbaar. Dus die tweede lening is eigenlijk een soort structuur... waarbij je in de praktijk meer kan lenen. Uh, en, en ja, voor de fiscus, de regels, als ik het goed heb begrepen... veranderen niet op korte termijn. Oké, okay, en je kan er ook langer over doen om het af te lossen, toch? Dat gaat dan van... 30 naar 35 jaar. Ja, vind ik eigenlijk ook wel een hele gelukkige keuze. Want die kon het net uit drie keer, jaar ineens bij mij horen. Maar... Wat ik heel leuk vind te zien in dit akkoord... is dat er op een aantal vlakken nog iets verder is nagedacht. Dus ik vind dit element van 30 naar 35 jaar past heel mooi in deze tijd. Want we hebben met z'n allen ook besloten onlangs... dat door vergrijzing we langer gaan doorwerken. Dan is het ook logisch dat als je bijvoorbeeld op je 29e gemiddeld een hypotheek neemt voor het eerst... dat je daar ook iets langer over mag doen om hem af te lossen. Dus als we allemaal ouder worden en langer blijven werken... dan zouden we hem ook iets langer moeten kunnen aflossen. Dus dit past eigenlijk heel goed. Ja, want ik zat te denken de, uh, dat, dat van 20 naar 50 miljoen, dat potje voor de startersleningen, dat ja. is natuurlijk iets tijdelijks. Verder wordt ook die uh, btw voor verbouwingen, voor renovatie, die wordt tijdelijk verlaagd. Ja. Met een substantieel percentage, namelijk met 15 procent. Maar tegelijkertijd, dat is ook maar weer voor een jaar. Dat zijn allemaal kortdurende maatregelen eigenlijk. Op het eerste oog wel, maar ik ben nog altijd vrij jong. Maar mijn ervaring leert wel dat veel van dit soort tijdelijke impulsen... altijd na een jaar wel weer verlengd werden. En het zal heel erg afhankelijk zijn van hoe de woningmarkt en de economie erover een jaar bijstaat. Als het herstel komt en de markt kan het op eigen kracht verdragen... dan zullen ze waarschijnlijk proberen de, de maatregelen weer terug te draaien. Maar ja. we hebben het ook gezien met een verhoging van de NAG-normen. De Nationale Hypotheekgarantie. Die was aanvankelijk ook bedoeld voor een jaar en heeft, heeft veel langer gespeeld... omdat het ook nodig bleek te zijn... Ja, dus dat is dan hopen voor iedereen? Nou ja, dat is het. Ik, ik kan me best voorstellen dat als ik minister Blok zou zijn... dan kun ja, je kunt niet dit soort afspraken meteen maken voor tien jaar. Want daar is op dit moment weinig ruimte voor in de begroting. Dus ik ben blij dat ze in ieder geval dit soort beslissingen hebben genomen voor het eerste jaar. En dan ja. zullen ze van jaar tot jaar moeten bekijken of ze het nog kunnen volhouden. Laten we het even, dit was de, de koopmarkt hè, waar we het vooral over hebben. Dan de, de corporaties, hoorde Edes ook al in het nieuws zeggen. Die zijn niet blij met dit akkoord. Er zijn veel partijen wel tevreden, maar zij nog niet. Hoe schat u dat in? Ja, ik, ik snap het heel goed eh, dat coöperaties niet blij zijn. Want kijk, voor coöperaties staat er ook al in het regeerakkoord... een voor forse verandering. En dan moet ik al ook zeggen dat er een hele hoop... Eh, wat voor de coöperaties geldt, al heel lang aanwezig was. Dus ik denk dat de meeste coöperaties zich zeker realiseren dat er een verandering aan zit te komen. En In dit geval worden veel van die veranderingen zijn niet aangenaam. Dus ik snap hun, hun, hun grondhouding heel goed. En er is ook lange tijd gesproken afgelopen week met het CDA en die koerste aan op een fellere zeg maar, verlaging van, van die verhuurdersheffing naar 800 miljoen. Althans, ja. dat waren de geruchten. Dus, van, van 2 miljard af, hè? Ja, en nu gaan we van 2 miljard naar 1,75, niet per direct hoor, maar daar groeien we in. Ja, dat is een kleinere reductie. Dus ik, als ik kom corporatie koepel zou zijn, zoals Edis. Dat snap ik best dat je liever dan had gekozen voor het CDA, maar dit is geen keuze die ze kunnen maken. Nee, maar zij zeggen wel: van dan komen hier echt woningcorporaties door in de problemen. We kunnen niet meer investeren, we kunnen niet meer bouwen. Ja, ik, ik, ik denk dat ik dat voor een deel kan volgen, maar ik denk ook dat het in de praktijk. Uh toch wel wat genuanceerder zal liggen. En in dit akkoord bijvoorbeeld wordt ook gezegd... dat bijvoorbeeld de huren niet meer gekoppeld gaan worden aan de WOZ-waarden. En wat in het regeerakkoord werd voorgesteld was, was, om dat wel te doen. En toen konden coöperaties bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg... die lage WOZ-waardes hebben, de huizenprijzen zijn dan lager... die konden de huren effectief niet echt verhogen... en moesten wel een heffing gaan betalen. En toen is er gezegd meteen, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Nu is eigenlijk gezegd, ja, als bijvoorbeeld de huren worden verhoogd... dat draag je af. Dus dat is ook wat de minister en het kabinet... Zegt, in zekere zin willen ze niet zozeer van de coöperaties geld hebben. Ze willen eigenlijk graag de huurverhoging die ze mogen doorvoeren... Ja, doorgesluist zien naar het kabinet. Dus als het waar is dat nu de huren worden verhoogd... bij mensen die het kunnen betalen, want dat wordt op inkomens getoetst... Ja, dan kunnen coöperaties een doorgeefluik zijn voor die heffing. Ja. En dan gaan daar geen coöperaties direct aan failliet. Maar betekent het ook dat ze dan wel hun prioriteiten anders moeten gaan leggen? Want er is natuurlijk in het verleden wel veel gebouwd door woningcorporaties. Ja. Misschien moeten nee, dat... we dat moeten zeggen, dat kan dan niet meer. Dat willen ze natuurlijk niet. Nee, dat, dat zal. Kijk, ik bedoel, laat me duidelijk zijn. Ik, ik snap heel goed het pleidooi van de corporaties. En er zijn heel veel gevallen. We hebben heel veel corporaties in het land die heel veel goed werk doen. Eh, het punt is, we leven wel in een andere tijd. En de corporaties hebben een hele prominente rol gespeeld in de woningmarkt. Zeker ook in de wederopbouw daarvan, net na de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben eigenlijk een rol gekregen waarbij ze heel veel deden in het de, in de nieuwbouw. Ik denk wel dat we met z'n allen kunnen vaststellen dat er in 2013 eh, ook gewoon minder behoefte is aan nieuwbouw. Ik snap dat er qua werkgelegenheid heel veel mensen zouden willen dat er veel bouwvolume bij kwam. Ja. Maar als we puur even naar het grotere plaatje kijken, de samenleving groeit minder hard. Dus ik denk dat een hele hoop van wat corporaties deden qua uitbreiding van de woningmarkt, is nu minder gewenst. Ik denk dat corporaties in de zwakkere wijken altijd nog actief moeten blijven. En daar hebben ze volgens mij nog altijd wel ruimte voor. Maar daar is wel zeker minder ruimte dan, dan laat ik zeggen, twee jaar geleden. Maar goed, ze zouden dus ook een visie daarop komen. Moeten veranderen. Moeten bijstellen. Ik denk het wel. Ja. Ik denk, kijk, ik wil het niet vervelend doen, maar uh, Nicolas Pierson heeft de woningwet in 1901 geschreven. Uh, en, met een hele duidelijke reden waar de corporaties uit zijn voortgekomen. En ik denk dat ze heel veel nut hebben gehad. Maar ja, een aantal van dit soort onderwerpen moet je eens in de zoveel tijd weer opnieuw afstemmen op de samenleving waar we nu zitten. En de samenleving van 1901 en 2013 is een hele andere. Ja. Uh, ik denk dat voor corporaties er een hele mooie rol ligt. Maar het is wel een andere rol dan, dan een aantal decennia geleden. Nog even die huurders, die noemden u al, van dat heeft al te maken. Het wordt gekoppeld aan, uh, aan je inkomen, hè? Wat, hoeveel huur je betaalt. Toch is daar ja. veel onrust onder de huur. Dus zijn die er het slechtste van afgekomen met dit akkoord? Nou ja, ik kan me zo voorstellen als we de film helemaal terugdraaien... tot vijf, zes jaar geleden en er was helemaal geen sprake van... Uh, hervormingen en bezuinigingen. Dan is wat er nu uitkomt nog altijd een behoorlijke huurverhoging. Het is ook voor een van de eerste keren in die hele lange geschiedenis... die ik net schetste, dat we de huren zo snel gaan optrekken... naar wat sommige mensen een markthuur noemen... Ja. Maar juist wel in tijden van een crisis, waarin mensen sowieso minder te besteden hebben. Ja, nee, dus qua timing, laat me heel duidelijk zijn. Uh, ik ben niet gelukkig met het feit dat we op dit moment dit soort zaken gaan bespreken. Het had veel mooier geweest om dat de afgelopen 15 jaar te doen. De oproep is ook vaak al geweest hoor. Maar ik denk, we zullen het nu op dit moment moeten gaan aanpakken. En wat je wel ziet is in de huurverhoging. Dat vergeleken bij het regeerakkoord eh, wordt er aan de bovenkant minder eh, verhoogd. Dus die 2-3% verlaging ten opzichte van het oorspronkelijke plan... dat gaan mensen voelen vanaf direct. Dus dat, ja. is, dat is prettig. En een paar en jaar er... achter elkaar natuurlijk. Ja, maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld in dit akkoord... staat ook een maatregel waar wordt gekeken... als mensen een inkomensachteruitgang hebben... aan de onderkant van, van, van zeg maar de inkomensgroepen. Ja, dan is daar ook een, onder omstandigheden een oplossing voor. Dan worden de huur ook weer verlaagd. Dus ik denk de grootste zorg zou terecht moeten uitgaan... naar de mensen met het minst te het besteden hebben. Ja. En zoals ik het hier zie is dat als mensen... meer dan 43.000 euro verdienen... maar betalen eigenlijk minder dan de marktwaarde van de huur... Ja, het zal uiteindelijk... In ja, in, in de juiste verhoudingen moeten gebeuren. Maar de huurverhoging voor die groepen... kan ik me in bepaalde omstandigheden zeker dus wel voorstellen. Ja, zeker die scheefwoners. Dat, dat, uh, ja, als u een brief had, had gestuurd... Eindelijk wordt dat aangebakt. Nou ja, ik denk als mij iemand een brief zou sturen om mijn maandelaars te verhogen, dan zou ik ook niet blij van worden. Maar als ik gewoon naar het algeheel kijk, snap ik wel waarom het gebeurt. Ja. Uh, Bouw Nederland heeft al wel positief gereageerd. De bouwsector, uh, is dat vooral die btw over renovatie waar we het al even over hadden, waar ze blij mee mogen zijn? Die van 21 tijdelijk naar 6% gaat? Nou, ik, ik denk dat ze nog wel blij zullen zijn met andere maatregelen. Bijvoorbeeld dat er... Uh, we hebben in Nederland heel veel leegstaande kantoren. En die mogen in, in dit akkoord nu makkelijker worden verbouwd tot woonruimte. Ja. Dus wat eigenlijk volgens mij het bericht van dit aangepaste akkoord... Is, is volgens mij vooral dat er meer ruimte komt. Niet zozeer in de nieuwbouw, maar vooral in de verbouw. Dus inderdaad, het lagere btw-tarief is heel prettig. Ik sprak net iemand al op mijn kantoor. Die was al heel blij, want die had nog verbouwplannen. Die ging het nou meteen oppakken. Ja, als je je maar, keuken wil gaan verbouwen, komt mooi uit. Dat is een mooi moment. Ja. Dus dat is ook wel echt die impuls die in het akkoord zit. En er is ook nog die maatregel bij de 150 miljoen euro... wordt beschikbaar gesteld voor energiebesparing. Ja. En ja, dat, dat zijn ook wel hele duidelijke aanpassingen... die zich voor een deel terugverdienen in lagere maandlasten... bijvoorbeeld in gas en elektriciteit. Maar daarvan ja, maar heb dit... ik echt het idee dat we de ene vier jaar wel... en de andere vier jaar niet. Die energiebesparende uh, potjes die er zijn... En die zijn altijd ook weer snel leeg... Dat is ook zeker zo. Dus 150 miljoen is een begin. Maar wat, het zal wel goed zijn voor de bouwsector. Want de meeste mensen die ik ken... zullen niet snel zelf hun eh, muren vol gaan purren met schuim. Dus het is zeg maar, voor de bouwsector wel een, een mooie kans... om weer wat extra werk te krijgen. Maar het werk ligt wel vooral in de verbouw. En minder in de nieuwbouw. Maar ik denk dat dat in deze tijd, zoals ik al zei, ook, ook goed past. Ja, ja. Het aandeel van BAM, van de bouwer... is echt omhoog gesprongen op de beurs. Hè? Dat is een logisch gevolg daarvan. Ja, ik, ik denk dat het hier wel enigszins mee te maken heeft... met wat net gezegd werd op, op het journaal... Ik bedoel, heel veel mensen zien dit in ieder geval als een, een duidelijke teken. Dus het geeft iets van rust. We hebben in ieder geval afspraken voor, laat ik zeggen, tenminste een jaar. Uh, we hebben, maar we hebben een duidelijkere richting gekregen. En er is blijkbaar ook gewoon draagvlak nu. Dus ja, tot twee weken geleden was dit allemaal nog vrij onduidelijk. Ja. Er is in ieder geval een hele op duidelijkheid gekomen. Dat is eigenlijk voor iedereen eigenlijk wel prettig. Maar is het niet zo, had het CDA ook niet gelijk... dat er zwaar, zwaarder moest worden geïnvesteerd in de bouw... met de miljard dat van de corporaties kwam? Het CDA heeft het natuurlijk afgelegd uiteindelijk. Mm -hmm. Nou, ja, Ik denk dat investeren in de bouw is een hele goede zaak. Maar je moet wel heel gericht naar gaan denken. Ik heb wel eens met mensen gesproken over dit onderwerp. En die zeiden dan zouden bijvoorbeeld gemeentes of de overheid eh, nieuwbouwplannen voor een deel voorfinancieren. Dus als er op dit moment gebouwd wordt, dan mag je eigenlijk pas echt beginnen met, met de, de heipalen te slaan. Op het moment dat 70% van de woningen verkocht of verhuurd is. Dus dat eigenlijk bewezen is dat er vraag is naar het product... Ik denk dat het in deze tijd... je ja, ziet dat steeds minder uh, van dit soort plannen gewend zijn. En ik denk niet dat we moeten bouwen om het bouwen. He, dus mm. ik snap vanwege werkgelegenheid... dat we met z'n allen wel willen... dat er steeds minder bouwvakkers uh, in de werkloosheid raken. Maar ik heb eigenlijk wel liever dat als we de middelen besteden... dat we het doen aan iets wat duurzamer is... bijvoorbeeld in een verbouwing. En waar ook echt behoefte aan is. Ja, ja we gaan geen huizen bouwen... die straks eigenlijk niet verhuurd of verkocht kunnen worden. Dan hebben we eigenlijk elkaar van de regende drup geholpen. Wat reacties van, uh, van Twitter? Tjark Reininga die is het niet... Eens met de stellingen zegt dit akkoord houdt de luchtbel in de woningprijzen in stand en betekent ook nog eens een forse belastingverhoging voor huurders. Die luchtbel in de woningprijzen, heeft hij daar niet een punt? Nou ja, laat ik. Ik bedoel, ik snap Tjaak voor een deel, maar ik denk dat als we het vergelijken met, uh, laat ik zeggen, 2011, toen hadden we nog de volledige hypotheekrente aftrek, aflossingsvrije hypotheken tot bijna 100% en een tophypotheek. Tjaak zal het met me eens zijn dat die tijd voorbij is. Dus deze regering heeft wel duidelijk als het gaat om luchtbellen... En, en het omhoogsturen van hypotheken... een hele duidelijke richting gekozen om veel behoudender te zijn. Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat verwijt uh, maar voor een deel opgaat. De stelling vandaag is, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. Bijna 1200 mensen hebben gestemd. 29% tot nu toe slechts is het daarmee eens. 71% mee oneens. En u kunt ook reageren nu door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, Boezemrenkhuizen. Hallo. Zindeloos, klakkeloos, volkomen overbodig. Over zes maanden zitten ze weer bij elkaar, het volgende plannetje te bedenken. Men snapt niet wat er echt aan de hand is, of men wil het niet snappen, of men kan het niet snappen. Het, is de, het zijn de huizenprijzen die zijn nog steeds structureel te hoog. Men heeft twintig jaar lang bewust, alle partijen hadden daar belang bij, de huizenprijzen opgeblazen. De enige reden, een van de grootste redenen dat de woningmarkt op slot zit, is de hypotheekrenteaftrek. En de gigantische hoge huizenprijzen daarvan het gevolg zijn. De mensen met een normaal salaris kunnen ook met deze nieuwe regels... Geen hypotheek okay. krijgen. Tenzij ze de helft van de waarde. Of de, tenzij ze de helft van de meenemen als spaargeld. Ja. Praktisch onmogelijk. En nu wordt gelijk de huursector volledig opgeblazen om een begrotingstekort te dichten. Dus werkelijk. Nou, het is ze trekken aan verkeerde touwtjes, maar het is ook nog een schande. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag met uh, Brouwer. Hallo. Ik ben het eens met de stelling, dus totaal oneens met de vorige spreker. Dat blijkt wel, ja. ja. Ik heb zelf een bouwgerelateerd bedrijf, een machinale houtbewerking. Ik zit al 40 jaar in het vak en het is nog nooit zo slecht geweest als nu. En die btw-regel van 21 naar 6 procent is een hele goede maatregel. De particulieren gaan meer doen... Nou, ik denk, uh, ik ben nooit zo uh, hoog, uh, hoogopgevend van Den Haag, maar wat ze nu gedaan hebben is echt denk ik heel goed voor de bouw, zeker voor de particuliere sector. En ik geloof echt dat dit een eerste aanzet is dat de mensen het vertrouwen weer terugkrijgen. En ik denk ook dat de regentenpartij de boot heeft gemist, namelijk het CDA, want hier hebben ze natuurlijk een beetje hun hand overspeld. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Van Heuvel. Mevrouw, ik ben het volkomen eens met de eerste spreker. Er is hier jarenlang een systeem aan de gang dat de marktwerking ook wat de huizen betreft maar doorlaat gaan. Een huis is geen luxe, een huis is een basis. De kopers die hebben veel, dat is al jaren aan de gang, hun huizen veel te duur gekocht. Dus. Uiteindelijk, wie kan dat nu nog betalen? En wat die meneer zei, daar ben ik het volkomen mee eens. De huurders zijn daar nu van de dupe. En dat is ergens een grote schande. Het hele systeem is ziek in dit land. Er moet een totaal nieuw systeem komen. Er moet ook een plafond komen uh, voor hoeveel de mensen hun huizen mogen verkopen. En niet maar doorgaan met die stijgende prijzen. Maar die, aan die stijging is inmiddels toch wel ver een eind gekomen? Sterker ja, nog. maar dat is maar tijdelijk. Dat gaat weer opnieuw beginnen. Ja, denkt u dat? Ja, zeker. Die lost niets op. Er is in, in Duitsland, in Oostenrijk, is er een, een veel beter systeem. Dat zit tussen koop en huur in. Dat is knossenshaft. Dat zijn woningcorporaties en uh, die bieden uh, hun woningen te huur aan... En dan moet je een inlegbedrag betalen. Dan word je dus nooit opgelicht. En als je er dan uitgaat, dan krijg je dat indrag, inlegbedrag, dan krijg je weer terug, minus jaarlijks 1%. Okay. Dat is een veel eerlijker systeem als hier, wat jarenlang aan de gang is met die huizen verkopen. Heeft u. Ik hoorde we... net ook weer, die professor, over scheef uh, huren. Scheef verkopen, daar hoor ik het nooit over. Gaan we het zo over hebben dan? Dank u wel, mevrouw. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, u spreekt mij mevrouw Kwast uit Hilvaanbeek. Um, ik wil ook even zeggen dat ik het uh, helemaal eens ben met de eerste spreker. Ik ben het oneens met de stelling, omdat het heel erg houtje touwtje is. Hier een beetje af, daar een beetje bij zodat er niet echt is, uh, iets is opgelost. Maar het kan wonen de boel wel in beweging punt... brengen. Dat is een begin dan. Ja, in beweging brengen, brengen. Er lag een prima plan van een aantal deskundigen, wonen 4.0, die echt een omslag maakte wat door mensen die erbij betrokken waren, zowel uit de koop als uit de huurmarkt, goed doordacht was. Daar is jaren aan gewerkt. Dat is zo van tafel geveegd. Want uh, dit kabinet weet het beter. Maar uh, ze zullen zien dat het uh, niks oplevert. En ik wil het ook nog even over het scheef wonen hebben. Dat wordt maar steeds geroepen. Je zou er maar twintig jaar geleden een huis gehuurd hebben. Ondertussen wat meer uh, gaan verdienen. En opeens word je, word je constant uitgescholden als een soort crimineel. Terwijl het gaat erom dat je een huis in bezet huis huis houdt. En er is nooit door iemand gezegd. wat nou precies een scheefhuurder is. Je wordt niet door een corporatie gezegd. van. Uh, u verdient nu te veel. Nee, maar mevrouw, dus... het gaat erom dat die mensen. Een, een groter of duurder huis zouden zich kunnen veroorloven. en daarmee ruimte bezet houden. voor iemand die niet zoveel middelen heeft. Ja, en als een koper een huis bezet houdt. en middelen heeft voor een kasteel inmiddels. die mag gewoon blijven wonen. Ja, daar die hebben die we het niet nooit verkocht. over. Er zit ook op de woningmarkt. zijn er ooit in het verleden. De AB weet ik veel wat, ze hele alfabet premiewoningen gebouwd. <laughs> Daar heeft niemand het over. Daar wordt niks teruggehaald. Nee, men gaat meer naar die corporaties. Die hebben geen verweer en die knijpen ze leeg. De huurders zijn de, de, de huurder dupe. weer het gelag betaald. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, spreek met de heer Van Rest. Hallo. Ik ben het ermee eens. Maar op één voorwaarde wat ze eigenlijk hadden moeten doen... Ik krijg door dat ik ouder ben 84, krijg ik huursubsidie op mijn woning. Waarom geven ze niet wat men dan noemt scheefwoners, een huur uh, uh, opslag voor hun duur huis of een gekoop betaalde huis, hè, waar ze een duurder voor komen... Ja. willen die mensen daar blijven wonen tegen die hoge prijs... omdat ze hem niet anders, tegen die hoge huurprijs... omdat ze niet een duurder woning kan kopen. Nou, dan doen ze dat later als het weer wel mogelijk is. Maar via een huurverhoging ben je daar nu toch ook mee bezig? Ja, dan, dan zitten ze in, in, in een woning waar wij in thuis of ja. mensen die een, een, een, een, iets meer inkomen hebben als ik... dan woon je duurder in en laten ze dat doen door de huursubsidieregeling. Dat kost dan minder, want die zijn gewend ja. om huursubsidie toe. En het, aan het eind van het bedrag... dat bedrag gaat terug naar de huursubsidie... en dan is het uiteindelijk voor de regering... betalen ze minder huursubsidie. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, volstrekt oneens met de, met de stelling... Maar ik wou anders reageren, maar ik heb die, die studiogast van u eens even gehoord. Een hoogleraar. We wisten bij god niet dat dat bestond. Nou, dan, en, dan weet u dat nu. En nu de stelling? Is, het probleem is, denk ik, en dat verdedigt deze man... het probleem is dat die hele privatisering uh, de, de, de woningbouwcorporaties geprivatiseerd heeft waar uh, vroeger uh, coöperaties waren, waar mensen iets over te zeggen hadden. En die hele zaak is opgeschoven, is gewoon vernietigd... en uh, uh, men, men gaat mooie spelletjes spelen. En daaraan is de woning maar kapot gegaan. Maar komen er geen eind aan die spelletjes nu? We mogen het hopen. Okay. Maar ik denk dat dat met dit soort mensen... als uh, meneer uh, Broemen, Broenen... Uh, als, als adviseur die zelf zegt van uh, ja, wel, die, die, die, uh, die, die, die, die rol van, van die woningbouwcorporaties is uitgespeeld. Als we dit soort mensen aan het bewind uh, hebben, dan denk ik dat het alleen maar slechter wordt. Oké, okay, dank u wel voor uw reactie. Uh, nog één korte reactie, goedemiddagstand.nl. Ja. Goedemiddag. U mag nog heel kort reageren. Ik Heel kort reageren, het is het volgende. Er moet dus meer toezicht komen. Bestuurlijk toezicht komen op de coöperaties. Dat is een antwoord voor de vorige spreker. En er moet dus ook een ruimhartiger beleid komen in het, in het toewijzen van nieuwbouw. Okay. Het hoeven geen grote locaties te zijn, het kan ook randbebouwing zijn. Maar de, de, de, de als je wil dat de Ik... er dus invloed hebt in een Nederlandse woonbond, dan moeten meer bestuurlijk. Uh, inzicht komen op de co corporatie. Okay, dank u wel. Dat is Ik ga het hierbij laten. Dank u wel, meneer. En nog even de reactie van Dirk Brouwen hoogleraar vastgoed. Ja, het, het bestaat de functie, dat weten we inmiddels. Ja. Um, even, iemand had het over scheef wonen in een koophuis. Daar wordt niks aan gedaan ja nou, kijk, Je kunt zeker geluk hebben. Als je de huizenprijsstijging hebt meegemaakt van de laatste drie decennia... tot laat ik zeggen 2009, heb je de wind meegehad. En terecht is gezegd dat daar een soort jaloezie komt tussen generaties. Alleen ik denk, wat ik hoor, er is heel veel emotie. dit had ik ook verwacht. Ik had ook verwacht dat de merendeel het niet eens zou zijn met de stelling. Omdat ja. de meeste mensen voelen in hun maandlasten straks een achteruitgang. Ja, dus het is vervelend als je meer moet betalen. Want die verandering op de woningmarkt had inderdaad veel eerder moeten komen. Dus ik denk dat ik met heel veel mensen eens zou kunnen zijn... over het feit dat dit niet het goede moment is. Momente het, dat had eerder moeten gebeuren, dus dat scheef wonen. Ja, de huizenprijzen in Nederland zijn van, van deel doorgeschoten eh, in het verleden. Ja, en daar ja, zijn wel veel mensen die zeggen van... dat gaat echt niet opgelost worden nu. Die prijzen blijven veel te hoog. Die luchtbel blijft gewoon. Nou ja, ik denk wat u net zelf ook zei. De afgelopen drie jaar zijn de huizenprijzen allemaal meer dan 15% gedaald. En ik ben er ook niet op uit om de huizenprijzen verder te laten dalen. De, de verhoudingen moeten terug. Ik zou heel graag willen dat we naar een woningmarkt toe gaan... waarin mensen die in de doorsnee van de woningmarkt terecht kunnen... en voor hetzelfde bedrag kunnen huren aan kopen. En die niet op basis van regeltjes en regelingen eh, keuzes moeten maken. En ik denk wel met dit akkoord gaan we meer ruimte krijgen voor mensen om een nuchtere keuze te maken. En je moet niet kopen omdat iemand op een verjaardagsfeestje zegt dat de huizenprijzen altijd nee. stijgen. Of je moet je niet inschrijven bij een coöperatie omdat de wachttijd negen jaar is. En misschien is het wel op termijn interessant. Dus die regelingen moeten minder worden waardoor er meer ruimte komt voor keuze. Dat is geen extreme hervorming, maar in ieder geval wel beweging die u verwacht. Ik dank u wel, Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Tilburg. Uh, ja, toch 71 blijft het oneens met de stelling. Met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. U kunt nog stemmen via stand.nl. Naast mij, uur. Guter, ja. Elfbert, dit Hello. is de dag. Wat gaan jullie doen straks? Wij hebben de drie, uh, ja, hoe kun je ze noemen, de kerkenraad van Blok... of paars met de Bijbel, Alexander Pechtold, Aris Slob en Kees van der Staaij... die schuiven bij ons aan om ja. uit te leggen uh, ja, waarom zij dit akkoord gesloten hebben... En, uh, wat, hoe de onderhandelingen zijn gegaan. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. En of ze dat dan vaker gaan doen in de toekomst. Want er zijn echt toch wel wat dossiers. waarbij dit kabinet wel wat steun kan gebruiken. Van, uh, van deze heren. Dus daar gaan we het over hebben. Verder hebben we veel live muziek. met Casper uh, van Kooten en Bertolt Lenting. Dat is straks. Dankjewel. Als je echt luistert naar elkaar. dan hoor je zoveel meer. NCRV.